Van Eck met het NOS-journaal. Na de explosies en brand in het centrum van Utrecht zijn meerdere gebouwen ingestort, meldt de veiligheidsregio. Vier mensen raakten hierbij gewond. Ze zijn voor behandeling overgebracht naar het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht. Burgemeester Dijksma zegt dat het aantal gewonden nog kan oplopen. Alles is er nu op gericht om ook te kijken of er misschien nog mensen onder het puin liggen. Want de schade aan in ieder geval één of meerdere panden is wel zo groot... dat we dat ook niet mogen uitsluiten. De brand brak uit in een huis aan de Vissersteeg... nadat er zeker twee ontploffingen te horen waren. Over de oorzaak is nog niets bekend. Tegen de man uit Ridderkerk is 12 jaar cel geëist vanwege een explosie en een fatale brand... Ruim een jaar geleden vielen er twee doden bij een brand in een woning in Vroomshoop in Overijssel. De verdachte was boos op de slachtoffers. zal de ruzie over de verkoop van een hond. In Australië zijn ruim 4,7 miljoen accounts van sociale media uitgeschakeld. Dat zegt de Australische internettoezichthouder een maand na het ingaan van het verbod voor kinderen tot 16 jaar. Social media bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod. Ze riskeren een boete van bijna 30 miljoen euro als ze zich er niet aan houden. Australië voerde de wet in om jongeren te beschermen tegen de druk, angst en criminaliteit... die samen kunnen hangen met het gebruik van sociale media. In een kringloopwinkel in Bolzwart is een map met privégegevens van Eerste Kamerleden gevonden. De adresgegevens en telefoonnummers dateren van tien jaar geleden. Hoe de interne map bij de kringloop in Bolzwart terecht kwam, is niet bekend... Volgens toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens is de vondst in principe een datalek. Het weer in het westen en noorden wat regen, verder droog. Vannacht is het ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en wat regen, maar ook wat zon. Er staat dan vrij veel wind en het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file nog in Noord-Holland en die staat op de A27 van Utrecht naar Almere...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 is er ook weer af. Um, want ik, er Overal staat licht, maar ik sta niet in het licht. Want uh, er is een of iemand... die weer het licht heeft uitgedaan. Uh, jongste weer in het gezelschap. Die, die laat je dan weer eens los. Dan, uh, trouwens, over de jongste van het uh, gezelschap... hier uh, bij, uh, bij ons. Want uh, er wordt een heel RTL-programma... aan hem opgegaan. Uh, omdat hij uh, ergens op een een of andere kar rijdt. ...en hoe het leven is van een weginspecteur. Nou, die is gewoon met een luizig bestaan en uh, meer is het eigenlijk niet. Dus bij deze ook uh, gezegd, uh, welkom bij deze alternatieve femme van donderdag 15 januari. En uh, er is weer wat bedrijvigheid in de studio, want we hebben hier uh, straks een live optreden van Barney Willemsen... ...en we trapten af met de Kiwi Club, degene die vorige week niet konden komen... ...want ze hadden toch nog wel een beetje last van het weer... Dat, uh, daar kun je dan hier en daar je vraagtekens bij zetten. Maar goed, uh, ze lieten het uh, laten lopen. Nu komen ze op 23 april. Dus dat uh, staat dan inmiddels even vast. En uh, Barney Willemsen die gaat uh, vandaag komen. Oorspronkelijk stond daar iemand anders. Want wij hadden uh, bedacht om daar Tom Bruins neer te zetten. Maar Tom die meldde van de week dat hij uh, toch enigszins wat stemproblemen had. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment gaan kijken of je als een soort van bondscoach een wissel toe kan passen. En die is dan ook toegepast. Want Barney Willemsen die stond op de 29e januari. En die komt dus vanavond op, uh, op deze avond spelen. En dan gaat Tom Bruins naar de 29e. Dus nog geen uh, mensen overbord in dit uh, hele verhaal. En dat is ook wat uh, we gaan doen. Uh, dan uh, in dit uur nog aandacht voor Wabi Sabi. Want Donja Meine, de dame achter Wabi Sabi. Of bijna gezegd, het alter ego uh, is Wabi Sabi. ...van Donja Mijnen. En uh, zij gaat vertellen over Next Big Thing. Dat is de nieuwe single die eraan komt. En we kijken ook een beetje vooruit... ...naar volgende week. Want Baby Condor zit er ook in, in dit uur. En volgende week gaan we praten... ...met de broertjes Groen... ...van uh, Baby Condor. En ze komen uit Deventer. En trouwens, dat is ook een aardig Deventer-blokje... ...zo dadelijk. Want Baby Condor wordt gevolgd door Aijl. En... Daarachter zit Dieselow en die komt ook uit Deventer. Dus uh, die zijn aardig uh, vertegenwoordigd. Het jaar 2025 is achter ons. Maar dit was toch wel een van de meest opvallende muzikale wapenfeiten: Alaska met Ophelia.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 I need you the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 Ik heb een dirty mind, ik ben een vieze man Denk zoveel aan seks, ik word ziek van Luister graag naar jou lieve schat Maar zeg me, wanneer gaan we weepen dan? Nu meteen als het stiekem kan Dus doe je ogen dicht en geniet ervan Ik ken trucjes die niemand kan En ik was niet snel, we gaan diep en lang Geen objectificatie Ik hou gewoon van die dans Dirty dog en ik schaam niet Baby geef me een kans Niks te verbergen en ik hoef je niet te misleiden Ik wil veel liever begrijpen Wat je laat komen, wat je laat stijgen Naar een nieuwe hoogte, we kunnen hem bereiken Dirty mind ja ik ben een vieze man. De avond alleen in bed en toen dacht ik even aan jou Er is niks anders wat me zo kwetsbaar maakt Mijn gevoelens raakt als een vrouw En ik heb een libido van hier tot Tokio En een hartje wat met liefde overstroomt en een passie waar je vriendje overdroomt Als een dagje je baby doet staat Geen objectificatie Ik hou gewoon van die dans Dirty dog en niks schaam niet. Baby geef me een kans Niks te verbergen en ik hoef je niet te misleiden Ik wil veel liever begrijpen Wat je laat komen, wat je laat stijgen Naar een nieuwe hoogte, we kunnen hem bereiken Ik heb een dirty mind ja, ik ben een vieze man. Ik heb een dirty mind. Ja, ik heb een dirty mind. Ik ben een vieze man. We gaan door heel de nacht tot je niet meer kan. Ik heb een dirty mind. Ja, ja ik ben een vieze man. Ik heb een dirty mind. Ja, ik heb een dirty mind. Die ben een vieze man. We gaan door heel de nacht tot je niet meer kan. Nieuwe single van Phil Match. Vorige week is die uitgebracht. En wat kan ik daarover vertellen? Dat je hem wel een duizendpoot kan noemen. En er zit ook wat poëzie in zijn teksten. Hoewel dat misschien bij deze iets wat minder is. Maar um, dit is... Misschien wel veelzeggend als het gaat om de titel. Maar er zit ook een uitleg bij, een bijsluiter. Want het is een speels maar scherf statement over de gezonde mannelijke seksualiteit. In een tijd waarin toxische masculine geluiden. En hij heeft die term ook wel hier gebruikt. De masculine man. Dat gebeurde toen hij hier was. En veel ruimte krijgen. Dus de tijd van toxische masculine geluiden die de ruimte krijgen. En hij laat daar dus een kwetsbaar en eerlijk alternatief bij horen. Namelijk seksuele energie zonder manipulatie... of die buigendheid richting vrouwen. Dus dat uh, in tegenstelling tot uh, de single die je ervoor hebt uh, gehoord... van Jit, waar we mee uh, ook aan de gang uh, gaan. Omdat we volgende week proberen ook haar in de, de uitzendingen uh, te krijgen... om te vertellen over deze single. Want uh, ook die is best wel een, uh, een van... De thema's die uh, gevoelig liggen de laatste maanden. En zo niet misschien wel het afgelopen jaar. Um, toegekomen aan een band uit Leiden. En ze hebben nog niet zo gek lang geleden een optreden gedaan in uh, Paradiso. Dat is uh, helemaal aan het begin van deze maand geweest. En bijna twee weken terug. The Fifth Wave en The Homebound. There's love, no reason But I can't believe it I'm home Bob I'm home Bob He said, what's with the hurry boy? This place is short. have to find your home own... A memory of hope, a memory of hope so dear En die band die heeft uh, niet zo gek lang geleden nog een optreden gedaan in uh, Paradiso. We uh, gaan een hoop uh, en een kruisje slaan dat uh, Wabi Sabi, oftewel Donja Mijnen, zo direct haar, um, ja, haar mobiel gaat uh, beantwoorden. Want uh, we gaan nu eerst de eerste single laten horen en dat is Out of Mind. Van Wabi Sabi was dit en dat nummer dat heette Out of Mind. En als we het over Wabi Sabi hebben, dan hebben we het ook over de, de alter ego. Want uh, ze heet in het echt Donja Mijnen en die hebben we aan de telefoon. Goedenavond. Hoi. Ja, want uh, ik zeg nou wel, uh, is het jouw alter ego dat Wabi Sabi of niet? Nou, het is uh, niet een alter ego, het is vaak een, een opposite. Maar voor mijn gevoel ben ik wel heel erg ver. ...verwoven met, met Babi Sabi ook zelf. Dus het is gewoon mijn artiestennaam. Ja, ja, ja. Het is leuk om het dan altijd even te noemen. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, maar we hebben elkaar al eerder gesproken. Dat was toen uh, naar aanleiding van je eerste single. En ja. uh, er komt nu een tweede single aan. Maar voordat we dat over gaan hebben... Uh, ...gaan we het eerst hebben over jou. Want jij hebt het de afgelopen jaar ook meegedaan aan de popronde. Tenminste, je bent geselecteerd was je, voor die popronde. Hoe is je dat bevallen? Nou, het was een enorme chaos. <laughs> ja, vertel mij wat. Maar volgens mij heb je uh, met de routeplanner of wat is het tegenwoordig, uh, de navigatie... wel een heel ja. deel van Nederland gezien, denk ik. Ja, ik was ook voor de popronde nooit naar Groningen of zo geweest. Dus dat was voor mij heel erg leuk. Mijn eerste eierbal was heerlijk. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Ja, um, maar dan kan ik me ook voorstellen dat er best nog wel wat, uh, dat het ook een aanslag is op jezelf, denk ik, als je uh, kriskras door het uh, land heen uh, gaat. Ja, zeker. Het is eigenlijk, er zit eigenlijk zo weinig. Uh, hoe noem je dat? Uh, hersteltijd tussen shows in. Dat je eigenlijk gewoon half dood alsnog weer de auto in En toch weer naar de andere kant van Nederland toe gaat. Ja, maar is er nou ook een um, optreden uh, tijdens die popronde die is bijgebleven? Oh ja, zeker. Um, die in Utrecht was echt heel erg vet. In uh, Leen was dat. Het stond helemaal vol. En dat was best wel vet, want het was best wel een grote plek. En we hadden de grote kroonluchters mee. En het was gewoon echt, de, de energie was gewoon echt heel erg aan die avond. Ja, um, nou is het zo. Um, ik weet niet uh, precies waar jij nou precies vandaan komt. Maar <lacht> uh, Utrecht is natuurlijk een uh, grote stad. Maar heb jij iets met die stad? Ja, zeker. Ik ben uh, geboren in uh, Utrecht. Zie je, uh, yeah, maar dat, uh, dan is het toch ergens een regel die zegt, uh, bij die popronde dan, van uh, ja. als je uit de stad zelf komt, mag je niet geprogrammeerd worden? Ja, dat klopt. Alleen, uh, nou ja, ik studeer in Amsterdam en... Uh, Daar zit het dus. Ja, en de rest van mijn band komt gewoon ook niet uit, uit Utrecht. oh ja? Waar komen die dan vandaan? Nou, mijn bassist en mijn drummer komen uit Rotterdam. Ja. En... Uh, uh, Neem, een bassist en zoetsenist komen uit Rotterdam. En de drummer komt uit Haarlem. Aha. Dus er zit zelfs nog een Noord-Hollands randje aan, uh, aan dit hele verhaal. Ja, zeker. Ja. Uh, maar uh, dat zeggende, uh, die popronde was dus heel vet uh, voor jou met dat optreden dan. Uh, ja, ja uh, dan de muziek. Want uh, Out of Mind, die is al alweer een tijdje uit. Uh, hoe waren daar uh, de reacties op uh, geweest of, uh, toen je die single hebt uitgebracht? Ja, wel positief ik uh, het was uh, ook, ook tijdens de popronde dus het was ik had niet heel veel landing mentale landing tijd om echt zeg maar te denken van oh ja ik heb nu een, een single released. maar uh, ik was heel blij met de reacties ik was uh, ook uh, heel erg blij om überhaupt mijn eerste debut single te te releasen. Ja, want uh, dat heeft nog ieder geval wat uh, voeten in de aarde gehad. Want op een gegeven moment werd hij ook nog opgepikt door de, de landelijke snuiters van 3 voor 12, had ik begrepen. Ja, ja klopt. Ja, vertel, hoe zit dat? <laughs> ja, ik had gewoon een mailtje gestuurd en toen, uh, naar uh, Jasper leidend En toen was hij van, ja, leuk, vet. Uh, we kunnen hier een Hollandse nieuwe uh, van maken. En, en zo geschieden dus. En naar hen. Ja, en zo geschieden dus, hè? <laughs> Ja, uh, maar dan sta jij natuurlijk op de radar bij, uh, bij, de bij het landelijke muziekplatform 3 voor 12. Dan. Want ja. Ja, dat, dat, uh, yeah, I guess you could say that. Yeah. Ja. Uh, want uh, ik zag op de uh, socials, en dan gaan we het een beetje hebben over die nieuwe single, uh, ineens dat jij deze ging uitbrengen. En ik denk, nou, dan moet ik maar heel snel uh, reageren, want dan is, uh, dan is het weer footsie. <laughs> gezien, het voor, ...gezien het verhaal van de vorige keer. Maar uh, de, deze die, uh, hoe, hoe zit het uh, met, de, met deze single? En wat is het verschil ten opzichte van die uh, debuutsingle? Uh, op creatief-inhoudelijk niveau? Ja, ook. En, het uh, en, is ja, dus creatief en inhoudelijk. Dus laten we eerst beginnen met het inhoudelijke. <laughs> um, nou, uh, de vorige single ging over... De... Ja, gewoon hoe het op de wereld gaat en, en hoe je dat vanuit je eigen soort kleine referentiekader allemaal ervaart als uh, jong volwassenen. En, uh, en deze single gaat vooral over, nou ja, populaire term gaslighting. <laughs> gaat over, um, ja, het, is eigenlijk, het liedje is een beetje een soort gesprek. Uh, met iemand die de hele tijd probeert jouw, uh, jouw perspectief op alles om te draaien. Gewoon met iemand die alles, alles verdraait, zodat je alleen maar aan het twijfelen bent aan alles. En dat is uh, gebaseerd op een uh, eigen ervaring. Ja. <laughs> ja, maar is het dan ook uh, een beetje universeel voor uh, de mensen die uh, in jouw leeftijdscategorie een beetje zitten? Of, ja. Van ja? ja, denk ik wel. Ja, dus je roert in, in dat opzicht best wel een thema aan. Wat speelt bij, uh, bij deze leeftijdsgroep, denk ja. ik? Ja. ja. Um, dan het uh, creatieve deel. Want uh, Out of Mind, uh, uh, daar dat zat toch een, wel een beetje een redelijk vlotte uh, vlot rand aan. Maar uh, hoe zit het met deze single? Um, deze single is korter in lengte. Ja. Maar het is, het is uh, ik denk qua sound is het, het is iets meer gritty. Het is iets stoerder. Iets meer richting alternative rock. Hmm. Um, maar wel nog steeds dat psychedelische randje, dat twinkelende randje. Maar het is net iets meer echt beetje indie uh, ja, uh, dat, uh, randje, uh, een beetje in die alternative rock. Ja, Moet dat psychedelische randje er ook een beetje in zitten? Inzitten? Want dat heeft iets met uh, de signatuur van Fabi Sabi zelf uh, te maken, denk ik. Ja, zeker. Wel de bedoeling dat het erin blijft zitten, voorlopig. Uh, dan uh, de afsluitende vraag. Waar is Wabi Sabi uh, te vinden op het wereldwijde web? Ach, um, Wabsab met dubbel op uh, Instagram en op TikTok. En op, zit uh, sinds kort op TikTok. En uh, Spotify, gewoon Wabi Sabi. <tied> Way. will i reach it if i leave you someday i hear the sweet sound my away. will i reach it if i leave you now? It if i leave you someday i hear the sweet sound a mile away now will i reach it if i leave you i hear the sweet sound a mile away Or will i reach it if i leave you someday Afgelopen week kwam deze single uit op zaterdag. Ook hij uh, houdt zich niet aan de vrijdagse releases uh, die bijvoorbeeld uh, meneer Spotify uh, zegt. Uh, Rover Onslow en het nummer dat heet Sweet Sound. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Wabi Sabby. Die morgen gaat uh, verschijnen. Next Big Thing. Ook deze single uh, die is afgelopen week uitgekomen. Dus de nieuwe single van Aijl. En dan heb ik het over Live in Color. Happy to sip my coffee i kiss you and i go about my day i don't know you're thinking you might leave me you don't know how it turns my world to In this moment but i bring silver linings to you too captivating secrets in our keeping Het blokje van Deventer, Baby Condor komt daar vandaan. Back Country Towns heet het nummer. Ik heb hier iets anders op geschreven, maar de strekking van het verhaal is een beetje hetzelfde. En volgende week zullen de broertjes Groen het een en ander gaan vertellen over de EP die ze gaan uitbrengen. En daarvoor hoorde je Aijl, ook uit Deventer, het nummer dat heet Live in Color... Als we zeggen een blokje David, dan kunnen we ook een Zandvoorts blokje doen. En dit komt allemaal uit Zandvoort. Namelijk Wendy Moore met de, de akoestische versie I van Tengelwaard. I wire. Red, dark my eyes. Full of do it to myself. I refuse to get out. Secretly found comfort in the dark.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 It's was automatic Attacking me, attached to me, I'm wrong Station, coming off the river, homeless we'll hideout in an underpass. We're all part of something bigger, And the first shall be. En het nummer dat heet Below Freezing at 14th Street Union Square Station. Dat uh, bracht de tijd op, uh, nou, laten we zeggen, aan het eind van dit eerste uur. En uh, we sluiten af met de line van Greenpolder, zoals ze die hebben uitgevoerd bij ons in de studio.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 We're